weight's short to work this hard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 Persoon in problemen. Ja. Uh, uh, ja, wat moet je daar nou mee? Nee, zo en het melding. kan heel divers zijn. Ooit kreeg ik in januari uh, wel eens van een persoon in problemen. En uh, toen ik uh, uh, de kust belde, kreeg ik van het uh, was iemand overboord geslagen achter het windmolenpark. Dus soms oh, is, is dan, ander verhaal. Dan ga je een heel andere uh, nee. insteek ook uh, qua planning uh, doen.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 En natuurlijk regelmatig ook nog wel met uh, de collega's uit de Muiden en, en Noordwijk. Er wordt ook uh, samengewerkt met uh, andere KNRM-stations en uh, ja, ja, ja. En daar oefenen we jaarlijks ook uh, diverse keren mee... om uh, steeds makkelijker te kunnen communiceren met elkaar.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 te duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duur te dagen, duur te duren. Als het golft, dan golft het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon. Want het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Kan het plotseling gaan baaien, ook al wil je er niet aan. Als het gold, dan gold het. Ja, de wilde zee, hè? Nou, ja. we weten de Redders AC wel raad mij, hoor. Dus uh, dat is weer een gehele geruststelling. Joh, als het golft, dan golft het goed van de dijk. Wil je trouwens meekijken live in de studio van ZFM? Ga dan even naar reddingsbrigade bloemendaalnl slash ZFM player. En dan uh, vind je het voor zelf. Dus reddingsbrigade bloemendaal ZFM player...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 is allemaal voor Pieter Buren. Tesolt heeft zelf zijn natuurlijk zijn opvangcentrum. Ja. Um, maar op het moment dat je daar een zeehond er wachtte, ze we hebben eigenlijk doorlopend zijn ze er altijd wel naar op zoek. Oh ja. Ze zijn eigenlijk de handen en ogen van de opvangcentra's langs de kust. Wat, wat, wat moet je daarvoor leren en kennen? Nou, je komt daarvoor, kom je in ieder geval een dag uh, op training uh, bij een van de opvangcentra's. Dan gaan ze je helemaal wijs maken van, joh, uh, wat, uh, hoe zien de zeehonden eruit? Uh, hoe kan je ze onderscheiden?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 Straks zijn we weer op de zaterdagmiddag bij ZFM de C-uitzending. Die hoor je tot aan 5 uur vanmiddag. Kom op voor een keer zitten vandaag. Lesson Adventure, San Diego.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 Uh, was verder gewoon een gezonde zeehond. Alleen dan ga je inderdaad met een heel ander... Uh, beeld ga je naar dat dier kijken. Hmm. Waar je normaal gesproken denkt van... oh leuke zeehond, hè? je wilde graag zo dicht mogelijk... Ja. bij in de buurt komen. Ja. Nou, het eerste wat je bij die cursus leert... is dat je liever uh, de mensen zo ver mogelijk... van die zeehond afhoudt. Is dat te doen? Uh, niet altijd. Nee? Zijn mensen nee? zo opdringerig? Uh, mensen zijn heel nieuwsgierig. Hmm. Die staan het liefste uh, bovenop. Het liefst gaan ze daarnaast zitten voor een foto...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 In, de basis, dat In de basis zijn het lieve beesten. Het, wilde beesten. Wilde. Ja, wel wilde beesten. Daar nee. moet je gewoon rekening mee houden. Ja, en het is inderdaad ook zo, van, uh, als er ligt de zon op het strand dan denken mensen van, oh, er is wat aan de hand met die zeehond. Maar uh, nee, gewoon lekker, nee, hard, lekker laten zonnen. Ja. Nou, daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben. Want we hebben tijd genoeg. Uh, wel met zonnebrandcrème uh, ja. uh, natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, dat zon, hè. Oh ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Belangrijk. Belangrijk. I relax really and get hit and get on my tracks I sleep, I hitch home and take a long ride on the blue light. You're ready, ready, ready. Raise a little thing all over.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 serie, die we kennen dat wel, van die, van die Engelsman die, die dat inspreekt. Ik kan ze de naam niet uitspreken, maar die man, hij wordt bijna honderd, heb ik begrepen. En, uh, um, en er kwam een witte haai voor En die witte haai, daar uh, dat, bij jullie op de website, uh, heeft iemand uh, gezegd, dat is een bericht van het uh, Hamersdagblad uit uh, 12 mei, uh, die worden steeds vaker gezien voor de Nederlandse kust. Heb jij al een grote fin boven het water gezien, Bart? Nee.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 Want het, het sterft van de haaien in de Noordzee. Ja. Dus er wordt een heel rijtje wordt er opgenoemd. Geflekte gladde haai, ruwe haai, dorrenhaai, kathaai, reuzenhaai. Is die echt zo groot, die reuzenhaai? Weet je dat toevallig? Eerlijk, eerlijk gezegd, ik heb me daar niet echt in verdiept. Oké. Okay, nee, die, de... die zitten lekker wat verder op zee. Daar heb ik geen, nee, ja, ja, ja. geen omkijken naar. Ja. En uh, terug naar de, de zeehonden. Trouwens, die witte haai... die werd uh, op, in die documentaire... verjaagd door zeerobben. Dat, dat is een... Zeerobben zijn een slag slacht, slacht groter... dan de, de grijze zeehond? Ja. Hoe groot? Ik uh, ongezeg, ongeveer een halve meter. Oh, ja? meter, meter. Oh ja? Een meter. Oh. Wat een... een, een echt, uh, flink wat volume. Ja, ja, ja, ja. ja. En o, toch o zei je dat er eens opgegeten was, uh, Ben. <laughs> ja, ja, maar een witte haai... dat is geen kleine jongen. Nee, dat dus... Is, uh,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 Denkt altijd aan een ander. Oh, maar het besticht. Ze ziet er pico bello uit. Vol gezelligheid. Je vergeet de tijd. Ja, oh, maar ik Is nog steeds een lekker wijn Je geeft er tien jaar jongen en heb je dos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 ik denk altijd aan een ander. Oh, maar het besticht. Ze ziet er Picobello uit. Oh, gezelligheid Je vergeet de tijd. Ja, oh, maar het besticht. Is nog steeds een lekker wijs.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 En uh, hij probeert het beest te helpen en soms brengt hij hem naar Pieterburen of naar uh, mee. Ja, dat, dat zijn ook vrijwilligers die je toch even vergeet, hoor. Want die doen ja, ja. zoveel voor een beestje ja. zoveel liefde erin en zoveel werk. En soms moet die wel twee keer achter elkaar rijden. De Maar dat wil ik ja. toch even zeggen. 200 cases gehouden, Piet. Maar hoe vaak komt het dan voor, zeg maar, op jaarbasis? Zo... Even kijken, nou, vorig jaar heb ik in totaal 109 meldingen gereden. 109 meldingen, ja. een heel en dat, jaar? En dat is dus uh, buiten de kantoortijd. Dus bijna twee per week. Zo. Dat ja, is, en als je dan inderdaad zo'n dier die te ziek is en ook naar, naar de opvang toe moet, dan ben je al gauw drie, drieënhalf uur verder ja, ja. Voordat je dan weer terug bent. Want het is vanocht, uh, nou ja, het is toch wel een stuk rijden vooral het, voor, uh, hier. Uh, het is een, een ruim uur rijden naar Stellendam. Ja, ja, ja, ja. Dat is goed voor de auto van de rennetje ja, uh, ja, ja, lang ja, precies. ja, ja, ja. Dat is belangrijk. Maar ja, Ruud, dan heb jij voorlopig geen auto. Uh, ja, we hebben daar... er twee, dus dat oh, is ja, dat scheelt. Ja, ja, ja. En, uh, maar Stellendam ligt het dan. Waar ligt dat precies? In Zuid- of Noord-Holland dan? Uh, het is Zuid-Holland. Het, het zit net op het randje uh, tussen Zuid-Holland en Zeeland in. Oké, okay, daar die hoek. Dus uh, je, je zit in de omgeving van Hellevoetsluizen. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar ja, moet hij helemaal heen gebracht worden. Want... En dan kan je ook dag en nacht terecht? Ja, in principe overdag zijn ze gewoon geopend.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 En als ze moeten transporteren, raak die zonen van het beest in de bar. Ja. En Dan is het heel moeilijk om hem levend bij hun te krijgen. Maar toch lukt het zo vaak. Okay. Dat zijn ook gouden mensen die. die ja, er zijn zoveel mensen die goede dingen doen voor de natuur. Ja. Zeg, en, en, en er is uh, geloof ik steeds meer dolfijnen en bruinvissen. Ja, neem toe.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 Ingeslapen. De, de eeuwige zee is ja. ja. Nog even vragen over die uh, dolfijnen. Mocht je er nou eentje aantreffen op het strand. Uh, waar kan je dan uh, terecht, uh, Ruud? Weet je dat? Ja. Bij Ruud? Bij uh, SOS-dolfijn. Ja, maar waar is het ook ook weer Polona. Ja, oké. Okay, maar. die komen maar, uit Polona. Even via de ook, website of zo. Nog uh. Een dingetje tussendoor. Er was de vorige keer een man bij ons op het strand. Die had ook zo'n bruinvis aan. En die wilde hem redden. En die ging. Uh, heb ook gebeld. En het Haamstagblad gebeld. Dat weet ik allemaal niet. Maar wat die Suffer deed. Is om dat beest onder water te houden. Maar die op een lucht gehad ja. Om aan hem te houden. Ja. Dus dat beest is gewoon gestikt nee, Of he? verdronken. Van het redden van de, van de mens. En dat is wel een beetje dom. Ja. Ja. Die had... En die ene dolfijn uh, die een paar jaar geleden. Uh, uh, voor de kust van uh, Zalvoort ja, was. Ja. Waar, waar ze mee gingen ja, spelen. Ja, ja. Wat een gekkigheid. Maar he? heel vroeger hebben we nog wel eens de dolfijn uit water gehaald. Toen was hier nog een dolfirama ja. met een soort of wat heette die mannen?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 Ja, heel zwerm. Dat nou, is altijd bij verenigingen, veel ja, ja, ja. families. Oh, jij ja, hebt nog andere hele grote families. De... Ja, er zijn wel meer families, hoor. Verzaalberg, oh, ja. Van de Kampen. en nou we zijn helemaal weer van Geilswijk. En... Oh ja, oh ja. ja maar weet je, als je dat virus helemaal krijgt, dan ben je besmet. En dan kom ja. je er niet meer vanaf. Oké, okay, nou ik ja. We proberen het goed te verspreiden. Rob en ik hebben het radiovirus. Ja, is zelf... waarschijnlijk, waarschijnlijk net zo erg. Ja, dat ja. wil ik net zeggen. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, een mooie uitzending gemaakt, uh, zo uh, Benno. Zeker, en uh, hartelijk dank en, uh, voor jullie bijdragers allemaal. Ja, de en, en, de volgende keer, maar een keer echt wel. Toch... Ja, ja, dat gaan we zeker doen, Ruud. Ja, dan is het weer waarschijnlijk ook heel goed. Uh, maar nu uh, hebben we wel fijn uh, de beelden gehad op. Uh,